4 uur, Femke met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bom ontploft... niet ver van de plek waar volgende week de stamoudsten bij elkaar komen. Volgens de politie zijn er slachtoffers gevallen... maar het is niet duidelijk hoeveel... Op de vergadering van stamoudsten wordt volgende week onder meer gesproken over de rol van het Amerikaanse leger na de terugtrekking van internationale troepen in 2014. President Karzai maakte vanmiddag bekend dat er ook na 2014 nog Amerikaanse militairen achterblijven in Afghanistan. De intocht van Sinterklaas in Groningen is goed en sfeervol verlopen. Ongeveer 45.000 bezoekers kwamen naar de binnenstad... om het bezoek van Sint en de Pieten bij te wonen, meldt de politie. Sinterklaas werd welkom geheten door waarnemend burgemeester Ruud Vreeman. De Sint beloofde de duizenden kinderen op het plein... dat ze vanavond hun schoen, laars of sok mogen zetten... als die maar niet stinkt. In Groningen waren geen protesten tegen de intocht. Dat is er wel op het beursplein in Amsterdam. Een paar honderd demonstranten protesteren tegen uitsluiting... racistische karikaturen en het bagatelliseren van de gevoelens van een minderheid. Het protest verloopt vreedzaam. FNV-voorzitter Heerts is fel tegen het plan van staatssecretaris Kleinsma om bijstandsgerechtigden iets terug te laten doen voor hun uitkering. In het radioprogramma Breed zei de FNV-voorzitter dat in het Sociaal akkoord al genoeg afspraken zijn gemaakt over hervorming van de arbeidsmarkt en dat het kabinet moet stoppen met allerlei extra maatregelen. In Amsterdam Noord zijn 21 putdeksels gestolen. De beheerder van het riool Waternet is al bezig om de deksels te vervangen, omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Mensen kunnen in het gat vallen, auto's kunnen er ook inrijden. Waarom de putdeksels gestolen zijn, is een raadsel. Volgens Waternet leveren ze hooguit een paar tientjes op. Het weer, het is grijs en nevelig. In het noordwesten en het noorden schijnt af en toe de zon. Het is 3 tot 10 graden. En morgen is er veel bewolking en soms is het dan ook druilerig. Dit was het NOS Journaal.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 Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Ja, nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam... met twee gasten aan tafel. David de Jong die maakte documentaire Foto Eddie over zijn vader. Eh, Eddie de Jong, ooit fotograaf voor niet alleen voor de, voor de NOS... maar ook voor, voor Vrij Nederland. He. Veel voor grote foto's. Ja, ja hij was ja. de fotograaf van Vrij Nederland, schijnt, in de jaren zestig. Ja, schijnt. Ja, dat, ben ik ook, dat wist ik ook niet, dat hij, dat hij de enige was eigenlijk in die tijd. Ja. Vrijwel de enige. Ja, al die grote foto's inderdaad met heel kort, heel, ja logisch die kort, klein, die naam eronder foto Eddie Dion. Ja. Dat ken jij nog? Ik herken dat nog. Ja. Okay. Ja, toen, althans, ik zag de documentaire. toen dacht ik: Oh ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ik ga straks met je praten over die documentaire. die binnenkort op het ITVA te zien is. Um, gisteren werd op het Crossing Border Festival in Enschede. het uh, luisterboek De Hartslag van de Aarde gepresenteerd. Het is een boek met CD. Het bevat een dertiental ZKV's. Schrijver A.L. Snijders is de bedenker en uitvoerder van die ZKV's. Zeer kort verhaal. Al drie jaar lang leest hij uh, iedere dinsdag een ZKV voor in het, in het Radio maar de ochtend van 4 van de KRO op Radio 4. Uh, en de bundel is een mooie kleine ja, weerslag daarvan. Meneer Snijders is fijn dat u er bent. Oké. Op weg eigenlijk van Enschede naar Den Haag, hè? Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Want vanavond uh, gaat het, uh, het Crossing Border Festival daar verder. Kijk. Parking permit. U, u, u houdt iets omhoog nu. En, ja. en, en, uh, Om, omdat het radio is. Ja. <laughs> nee. dat dat is een, u heeft een parkeervergunning voor, uh, voor vanavond. Voor vanavond. Ja. Dus u mag ergens op een VIP-parkeerplaats uw auto neerzetten? Ja, precies. Of waar u ook maar wilt, in de binnenstad van Den Haag? Nee, op een bepaalde plek. Nou, toch wel. Ja, staat heel ja, ja, ja. Oh, goed. Ja. Ja, maar dat zijn kleine lettertjes, die kan ik hier vandaan niet nee, nee, nee, nee. Ja. Hoe was het gisteren in Enschede? Want het eerste... eerste ja, plaat... toen is dat boekje ja. gepresenteerd. Aan, ja. aan, aan wie eigenlijk? Aan de baas van Crossing Border. Want het was ook Crossing Border, hè? Dat is ja. in Enschede, ja. in Den Haag en in Antwerpen. En de man die dat allemaal organiseert, al 22 jaar heb ik begrepen gisteren... die kreeg dit boek toe. Louis Beer. Uh, ja, die. Ja, ja, ja. Ja. Um, 13 uh, zetcafés uh, gebundeld in een, in een, uh, in een boekje um, over muziek en stilte. Uh, was dat lastig uitzoeken? Of heeft... Ik heb er niks aan gedaan. U heeft het gewoon lekker uit handen gegeven? Uh, ja, de man die dat in dat programma het muziek, de muziek uh, uitzoekt... Ja. Die heeft ook die dingen voor dit boekje uitgezocht. Samen met de regisseur van het ja, programma. Ja, precies. Marielle ja. van Kilsdonk ja. En Frank, ik ben zijn achternaam even kwijt, maar Frank... Uh, heeft... De Munnik. Frank de Munnik heeft de muziek... Ja, die uh, heeft, het, uh... heeft de, de selectie gemaakt. En die zoekt voor dat programma op die dag altijd ja. muziek aan. Ja. Was u verbaasd overigens dat er zoveel van die ZKV's ook over muziek en stilte gaan... Nee, ik was verbaasd dat zo weinig ZKV's daarover gaan. Want er zijn, ik heb er wel een paar duizend geschreven. En 1500 zijn er, geloof ik, in de loop der tijd gepubliceerd. Ja, en dat er dan maar 13 in zo'n boekje terechtkomen, dat ja, is eigenlijk precies, heel weinig. Ja, ja precies. Ja, ja, ja, ja, u ja. dacht dat het er meer waren. Want ja. muziek en stilte zijn ja, twee belangrijke dat, elementen ja, in uw ja, leven ook. Ja, misschien wij zijn het er ook veel meer, hoor. Dat, uh, en is dit maar een uh, klein hapje. Ja. Een klein hapje. Uh, elke dinsdag, uh, vaste prik, uh, wordt u gebeld ja. uh, door de mensen van de KRO. En dan ja. is dat hoor. Misschien dat we even kunnen luisteren naar hoe dat in de, in de uitzending uh, uh, gaat. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Nou ja, uh, na de storm. Hè, uh. Ik ben opgelucht dat er niks op mijn huis is gevallen. Dreigde dat? Nou... Uh, ik, ik was wel een paar keer buiten dat ik dacht... jezus, Mina, wat gebeurt daarboven? Ja. Hoe bent u zo betrokken geraakt bij uh, de ochtend van vier? Omdat ik een prijs had gekregen de dag daarvoor. Of dat was aangekondigd, de Constantijn Huygens prijs. Toen belde zij op of ik... Uh, de volgende dag in dat programma geïnterviewd kon worden als zij opbelden. En of ik dan ook een stukje kon uitkiezen. Liefst zeiden ze al over muziek. Mm -hmm. en, dat, en toen heb, de volgende dag heb ik dat gedaan. En dat is ze zo bevallen dat ze vroegen: kunt u de volgende week weer komen? Ja. En zo zijn de drie jaar volgeraakt ja. met 150 stukjes. Ja. En in november was het begonnen en nu in november hebben ze dat gevierd... met dat boekje en zo. Ja, ze. Heeft u het ook een beetje gevierd, of? Ja, ik ook, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik doe nooit zo mee met de organisatie. De uitgever doet altijd alles. en ja. uh, Hij uh, verzint ook zelf de titels van die boeken. Die haalt hij dan uit. het. Uh... Maar ik heb deze keer dit uh, bedacht. Daar ben ik dus ontzettend tevreden mee... Niet zozeer met mezelf, maar met de man die dat heeft, uh, heeft uh, gezegd. Namelijk, dat is Jacinto Chelsea. De Italiaanse ja componist. Eh? Componist is dat? Die, de ja, de ja componist. Ja? Een wat je noemt een avant-garde man uit ja. Italië. Ja. En die heeft gezegd, de muziek is de hartslag van de aarde. Ja. Ja. En, en waarom spreekt dat zo, u zo aan als titel van het boek? Dat voelt u ook zo? Nee, omdat hij het heeft gezegd. Ja, ik vind hem zo'n... Uh, oh, dat is mijn persoonlijke cultfiguur. Dus alles wat hij zegt, vind het ik maakt niet uit. Nee, <laughs> precies. Ja. Zouden alles van Chelsea kunnen nemen? U had het ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja. Gaat het altijd goed overigens, die verbinding met Hilversum? Want nee. Die, nee? Ik heb nog, uh, ze waren ontevreden over de telefoon. En Kwaliteit. Moesten, ja, ja. Moesten, ja. Want die, bij mij ligt alles nog gewoon door het weiland. En want ik woon buiten op de dus als er een mol een beetje ambitieus is dan heb je geen telefoonverbinding meer en daarom hebben ze een man uit Hilversum gestuurd met een kastje en dan dat ging veel ingewikkelder en dat kastje deed het soms wel maar soms ook niet en dan midden in het gesprek zoals nu dan dit ligt niet uit de ja, toestand. Toen was ik weg, ja, je begrijp weg. je? Ja, ja, ja. Dat gebeurde. Dus. <laughs> dat vond dus ik wel vervelend. En zij ook. En toen is dat kastje langzamerhand weer in de vergetelheid. Het, het uh, zit er uh, nog wel, maar inmiddels is nee, het gegroeid. Het staat op, het. op een oh. dingetje met een microfoon. En, en iets wat jij op je hoofd hebt nu. Ja, Al die telefoze. dingen. Ja. En er staat op: Eigendom van de NCRV. Oh, dus het moest weer terug ook? En maar ik heb NCRV. het nog steeds. Ja, NCRV. Ja. Dat is van elkaar dat nou ja, ja, precies. Ja. Ingewikkeld. Ja. Ja. Ja. Ja. Um, uh, nu, voor dit boek, uh, is er een uh, combinatie gemaakt... Met, met de composities van een Catalaanse uh, componist... Ja. Uh, Monpol. Federico Monpol. Ja, en Marcel Worms, die zit achter de piano. Die gaat uh, straks ook even iets spelen. Maar misschien is het leuker als u nog voor ons heel kort... dan zijn we, doen we net alsof we even de KRO zijn... een heel kort een ZKV voor zou willen lezen. Uit ja, en u heeft er een uitgekozen. Oh jee. Dacht ja. Nou, hè? wat een hele mooie persoonlijke... en wat over muziek en ook over stilte gaat. Uh, dat is die uh, van de uh, baltasar Florenstraat. Oh, toch? Van de Baltasar-Vlorisstraat. Ja, pagina 17. Die okay. vind ik wel heel erg mooi. Oh ja, die is wel heel erg... Uh... Je gewoon. Ja, persoonlijk. Oké, okay, Baltasar-Florenstraat. Als mijn vader nog leefde, zou hij 101 zijn. Zijn broer Gerrit leeft. Hij is 97. Ze zijn verlaten door hun moeder toen ze nog klein waren. Hun vader was stucador. Hij moest werken en bracht zijn zonen bij zijn ouders... in de Baltasar-Florenstraat. Mijn vader was een gevoelige, introverte jongen. Hij wilde violist worden. Dat is niet gebeurd. Na zijn HBS-diploma is hij op kantoor gaan werken. Hij verachtte zijn baan, maar hij trouwde en kreeg kinderen. De weg was uitgestippeld. Hij luisterde altijd naar muziek, de radio, de grammofoon, het Concertgebouworkest. Als ik s'avonds laat thuis kwam... zat hij vaak in de onverlichte huiskamer naar Maler te luisteren. En soms dirigeerde hij. Niet lang geleden vertelde Gerrit me dat mijn vader een viool had gekregen. Dat hij les had en dat hij oefende in het huis waar zij toen woonde. Bij hun grootouders in de Baltasar-Florenstraat. Hun grootvader was een tyrannieke anarchist. Hem ergerde het gekras van de jonge violist. En hij sloeg het instrument aan splinters. Dit heb ik nooit geweten. Ik hoor het voor het eerst. Gerrit vertelt het terloops. November. 2010. Het zijn allemaal hele persoonlijke observaties, hè? Want daarnet, terwijl ik hier naartoe liep... Ja. kwam ik langs de school, de HBS, ja. OAS op het Raamplein... Ja. waar mijn vader op school zat. Dus alles van Amsterdam ademt herinnering. Ja, en ademt daarmee ook een ZKV, wat u betreft? Wat? En Adams daarmee ook een ZKV? Zit overal, wat u betreft, een verhaal in? Nee, dan zou ik er 20.000 hebben gemaakt. Nee, niet overal. Nee, nee maar, maar wel veel. En u schrijft elke dag? Ja, dat neem ik me wel voor, tenminste. Maar, om, maar ik doe het pas echt als ik gedwongen word door de radio of door een programma of zo. U bent dol maar op deze Ik neem me altijd voor om ook ongedwongen te schrijven. Want u, bent graag, uh, uh, u staat graag onder druk met een deadline. Ja, Afrika. verdomd. Ja, dat is ja? waar. Ja? ja? ja dat Want dat is had zo. u nooit zo bedacht. Jawel, maar dan vergeet ik het weer <laughs> altijd. Ja. Ja, daarom zeg ik het maar even. Ja. Laten we even naar Marcel uh, gaan luisteren... die een stukje speelt van die Catalaanse componist Monpo. met een stukje uh, Monpo. Vindt u dat, dat ze mooi uh, bij de ZKV's uh, passen? Ja, ze passen er heel goed bij, ja. ja? En, en, en, wa, en wat maakt dat zo, uh, zo matching, die twee dingen? Ook de opvattingen van Monpo over muziek, ja. Dat dat, het... daar, weet, daar weet Marcel wel wat meer van. Ja, wat zijn de opvattingen van? Van, van Monpo over muziek? Um, ja, dat zijn natuurlijk heel veel, maar er schiet me meteen een zinnetje te binnen. Mm -hmm. Hij heeft gezegd, ik wil muziek schrijven waar geen enkele noot aan ontbreekt waarin ook geen enkele noot overbodig is. Aha. Dat geeft eigenlijk, vind ik, heel goed de geest van ja. de ZKV's aan. Dat zijn ook een beetje ZKV's, maar dan die muziekvormen. Ja, uh, ZKS, zeer korte stukjes mu ja. muziek. Ja, Dertien van die hele korte stukjes muziek zijn dus te vinden op die, uh, op die cd. Prachtig overigens met het boekje, geïllustreerd door Peter van Straten. Daar bent u ja. heel erg trots op, hè? Ja, ik heb het hem gevraagd en hij zei ja. En ik uh, sprong in de lucht van vreugde. <lacht> Ik wens u heel veel plezier vanavond in Den Haag. Uh, met het vervolg van deze tour. Gaat het hierna nog door of is het na vanavond uh, is het over? We hopen het wel. Ja. Dus het er zitten heel veel dingen in de pijplijn. In de pijplijn, ja, goed. Hou ons op de hoogte. Het luisterboek De Hartslag van de Aarde. 13 ZKVs over muziek en stilte. Met muziek dus van Marcel Worms. Verschenen bij, uh, uh, bij AFTH-uitgevers. en ligt maandag in de winkels. En de KRO geeft het boek in de CD als welkomstgeschenk... voor nieuwe KRO-leden. God, dat ik zomaar in Afrocent had hier een KRO. Oh, de aan zitten prijzen ja. zich. En A.L. Snijders en pianist Marcel Worms... dus vanavond op het Crossing Border Festival in Den Haag. Dank u wel allebei dat, dat ja, u er was. Ja. Dank je wel. Uh, dan gaan wij naar uh, David. Ja, David gaat met jou praten. Eddie de Jong, die was uh, fotograaf voor onder meer de NOS en Vrij Nederland. Hij wisselde briljant werk af met de falikant mislukte foto's. Hij dronk veel, trouwde vijf keer, kreeg zes kinderen. En een van hen is documentairemaker David de Jong. Die zit hier aan tafel, maakte de film Foto Eddie. Over het turbulente leven van zijn vader die in 2002 overleed. Foto Eddie even, David, want dat is het onderscheid wat jij maakt tussen hem en zijn broer, hè? Ja, het is een uh, neef die, uh, die nee, eigenlijk ja. uh, een beroemder is geworden... uiteindelijk als uh, kunsthistoricus. Ja. En die heeft precies hetzelfde. Ook uh, de, de tweede naam, Eduard Siegfried. Ja. En ook Eddy, maar die had dan als, als bijnaam... Uh, kunst Eddy. Kunst dus en mijn kunst... vader is dan Foto Eddy. Ja. Ja. Wa waarom wilde jij deze documentaire graag maken? Want uh, je vader is, is al een geruime tijd overleden, 2002. Jij ja. was toen 35, geloof ik, ongeveer. Zoiets, ja. Ja, ja. ja. Waarom nu die documentaire? Ja, ik wilde eigenlijk toen al maken... Uh, ik uh, ben eigenlijk opgegroeid met zijn verhalen... over wat hij allemaal in zijn leven had meegemaakt... En, hij heeft zelf ook alles tegen mij gezegd. Uh, uh, dat Bibeb zei: je moet je biografie eigenlijk gaan schrijven. Je moet het allemaal opschrijven, want je hebt zo ongelooflijk veel meegemaakt. En uh, dus dat leven heeft mij altijd gefascineerd. En uh, ik ben eigenlijk net als hij uh, portretten. Hij is portretfotograaf ge uh, geweest. Ik ben portretten gaan maken van mensen, eerst op de radio en later uh, in film. En ja, eigenlijk een betere kandidaat uh, voor een portret uh, kon ik eigenlijk nauwelijks wensen. Wa waarom? Nou, door, door het turbulente van het leven. Uh, plus, ik kon mijn eigen invalshoek er perfect inleggen. Uh, ik had een enorme hoeveelheid uh, bronmateriaal. Dus zowel antwoordapparaatberichten, vakantieverslagen. Uh, zijn archief van 80.000 uh, negatieve. Uh, super acht filmpjes. Uh, ga zo maar door. Yeah. Heel veel dus. Ja. Nou, ik vraag me ineens af Ayal Snijders... bent u ooit door, door Edel die jong op de foto gezet? Nee, nee ja, ja, hij, ik, kwam net, hij kwam op ik, net nadat mijn vader... Uh, ja. ja, ja, toen hij stopte, er mee, ja. De, de, mee stopte. Ja. Ja, ja. Wat voor vader was het voor jou? Want dat aspect is natuurlijk ook heel belangrijk om mee te nemen... in zo'n zeer persoonlijk portret. Ja, precies. Ja, uh, ja ambivalent. Uh, dus uh, <laughs> uh, een hele erg leuke en inspirerende vader... Uh, die mij uh, ontzettend veel heeft geleerd... Uh, dus hij hield niet alleen van fictie, maar ook van non-fictie. Hij hield niet alleen van jazz, maar ook klassieke muziek. Dus hij heeft me uh, van alles meegegeven. Wetenschap. Uh, een soort Leonardo da Vinci-achtige levensinstelling. Haal, haal eruit wat erin zit. Yes, yes. En aan de andere kant was hij zo gepreoccupeerd met zijn eigen dingen... en met zijn eigen trauma ook... dat hij daardoor ook een gedeeltelijk een afwezige vader was... Die, uh, ja, die eigenlijk niet een vader was. Meer ja. een gelijke eigenlijk. Ja. Hij heeft je ook een keer een, een, een, laten zeilen. Uh, tegen de klip op bijna. Ja, ja dat, dat was zo'n voorbeeld dat hij het liet afweten. Dus uh, dronken in de kajuit gaan liggen. En mij het, uh, het kanaal over laten zeilen. 15 uur achter het roer. Ja, als kleine jongen. Nou, nee, toen was ik wel al <laughs> in de twintig. Maar, okay. maar het was onverantwoord, ja. Ja, ja. En een vader die, ook, uh, die jou behoorlijk claimde. Als ik tenminste uh, de fragmenten van het uh, antwoordapparaat. wat je, die je op bandjes hebt. Ja. ook nog, want je hebt heel veel materiaal van hem. Uh, misschien het even naar een fragment kunnen luisteren. van je vader die jou dan belt. Ja, ik ben ik weer. Eens. Het is, uh, hopeloos. Ik heb hier misschien wel een keer of 23 op gebeld. Ik, ik geef het maar op. Je vader. Belde je dan terug of niet? Uh, dan belde ik natuurlijk niet terug. Nee. nee. Je Met, soms, niet. Wel, soms wel, soms niet. Maar uh, ja, dit was dat claimende gedrag. Ja. Je had het over trauma's. Um, want je vader heeft een, uh, uh, heeft een mag ik wel zeggen, turbulente jeugd achter de rug. Hij is zijn, zijn ouders kwijtgeraakt in de, in de oorlog. Hè? Ja. En, en, en wat heeft hij verder uh, in, in de oorlog? Wat is, wat is zijn. Uh, waar is, heeft hij gezeten bijvoorbeeld? Ja, hij heeft een ongelofelijke hoeveelheid geluk gehad. Hij uh, uh, heeft op zeven plekken ondergedoken gezeten. En uh, in de film heb ik die plekken ook allemaal opgezocht. En uh, uh, gevonden waar hij uit een politiebureau was gesprongen. op een uh, speelplaats waar het net speelkwartier was. Zodat ze hem niet neer konden maaien. Hmm. Uh, en ook de plek waar hij onder de vloer. Onder planken uh, is uh, gekropen toen er een razzia was... en uh, de drie andere joden die in dat huis ondergedoken zaten... zijn gepakt. Ja, dat heeft hem getekend voor de rest van zijn leven, kun je rustig stellen. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Kw kwam dat vaak terug ook in de, in de contacten die jij met hem had? Nou, het gek is dat... je kan ook niet zeggen dat, dat, dat hij zo'n klassieke zwijger was... zoals heel veel van die e eerste slachtoffers. Dus uh, er kwam steeds... Er kwam steeds iets wel naar boven, en, maar ook heel veel weer niet. Mm -hmm. En wat natuurlijk vooral naar, uh, wat na, vooral naar boven kwam waren de, de spectaculaire verhalen... waar hij uh, als winnaar uit de voorschijn kwam. Zij vertelden me dat hij ondergedoken zat naast de ziekerheidsdienst... En dan zei hij, ja, dat was de meest veilige plek. Daar zouden ze nooit gaan zoeken. Hmm. Dus dat soort anekdotetjes vertelde hij. Maar hij kreeg niet een, een, een totaalbeeld en ook niet een beeld van zijn angsten. Ja, ik, ik krijg uit de documentaire ook een beeld van een... Ja, een, een, een, een bijna een vlierenfluiter. Iemand die, die wel heel vrolijk en heel... Uh... Ja, misschien uh, schijnvrolijkheid uh, erop nahield. Uh, die van, ja, van de hak op de tak kon springen. Maar wel uh, altijd met een lach op het gezicht. Een soort, hij had ook hele sprekende ogen, blauwe ogen. Ja, ja. ja hij noemde zichzelf fatalistisch. En, uh, ik denk dat hij, ondanks al die trauma's die eronder zaten... Toch, dat het toch ook wel een oprecht genieten was van allerlei dingen. Uh, in de eerste plaats natuurlijk rode wijn... Maar, veel rode wijn. Ja. Heel veel rode wijn, maar ja. ook uh, reizen, uh, het avontuur. Uh, hij zei al in 1957 tegen een van mijn geïnterviewden. Zei, zei die, toen ze door Frankrijk reden, zei hij... Uh, uh, Frankrijk dat is echt helemaal verpest uh, door toerisme. In 1947, toen kon je ja. nog in Frankrijk zijn. Ja, ja. Dus hij genoot daar echt van. Ja. Ik, ik vond de periode dat hij als uh, fotograaf bij Vrij Nederland werkte... Uh, dat is, uh, prachtig, hij heeft daar... Hele mooie foto's gemaakt. Maar andere fotografen zeggen ook weer... Over, ja, het is het allemaal net niet. Hè? Uh, ze zijn heel kritisch over uh, zijn werk. Ja. Uh, op het laatst mocht hij ook niet meer... Uh, alle foto's maken voor Vrede Nederland. Waren ze een beetje klaar met hem. Er is dus een van de weinige mensen, Igor Cornelissen... die dan nog met hem wil werken. Ja. En die uh, vertelt ook even... dat is uh, een fragment. Uh, die vertelt dan ook... de bijzondere ja, uh, ervaring die hij had... in Londen met je vader. Ik heb met hem in de auto gezeten, langs Westminster, hè? zit hij, die auto stil. In het verkeer. Zit die, euh... ja, zit je moet over één minuut horen. Dan slaat de Big Ben, maar die slaat twaalf keer. Dat is het mooiste geluid wat ik ken. Had hij in de oorlog gehoord. Dat was voor hem de bevrijding. Dan zitten die auto zo stil. Ja, maar wat moet ik dan? Dan ga ik toch niet tegen iemand tekeer? Ja. is de diepste emotie, ja. maar ook gekkigheid natuurlijk. Maar die ja. kwam wel ergens vandaan. Ja, die kwam wel ergens vandaan. Ja, dit is zeg maar een soort startpunt in de film... waarop ik in, het, in dat leven echt ga duiken en het verleden ga graven. Zeg ja, maar. Want dan is Igor Cornelis nog een van de weinige mensen... bij Vrij Nederland die met hem willen werken. of de anderen die zeggen, ja, we kunnen we een andere fotograaf krijgen? Ja. Omdat we zijn niet zeker van dat het lukt om een foto goed te krijgen. Ja. Hij is ook min of meer in dat vak maar gerold, hè? Ja, of? hij rolde er echt in na zijn faillissement in 1953. En... Uh, ja, hij, hij ging met zijn... Ik denk dat hij met zijn tweede echtgenote Andrea Domburg... naar de kring ging en daar fotografen ontmoette. Ik heb dat niet helemaal kunnen traceren. Maar hij is in elk geval wel opgetrokken met Paul Huff en Krijn Takonis. De enige Magnum-fotograaf ja. uit Nederland. En die hebben hem geïnspireerd om dat vak te kiezen. Ja, ja. en daarna, Vond is, wel leuk. Ja, daarna is hij eigenlijk altijd... Ook toen hij niet meer voor Vrij Nederland in de NOS werkte... heeft hij altijd die camera bij zich gehouden. Als een soort van bijna een... Ja. Uh, om zich een, een houding te geven, kun je dat zo zeggen? Ja, dat kan je zo wel zo zeggen, ja. ja, ja, ja dat is ja. Ideaal, een ideaal beroep voor hem. Ja. Om een beetje afstand te houden, maar toch ook mee te doen en te kijken. Ja, ja. Uh, uh, Zijn vriendin Venna van der Burg... Uh, die noemt hem in de film een stuk zeep... dat telkens uit je handen glibbert. He, heb jij door deze film te maken wel greep op hem gekregen, naar je gevoel? Nee, volstrekt niet. Nee? Maar ik kan er wel iets meer over zeggen. Uh, nee, ja, ik heb wel meer uh, leren begrijpen hoe, hoeveel pijn hij heeft gehad. Uh, hoe dat vluchten nodig was en het niet erover praten. Ja. Omdat ik heb gezien wat hij allemaal heeft meegemaakt. En uh, de politierapport heb ik gezocht. Ik heb achterhaald dat die andere onderduikers... die zijn gepakt nadat er door de muur was geschoten van dat pand. Door de muur heeft een van die onderduikers een uh, kogel in haar arm ge gekregen. Is gaan gillen. Toen zijn die drie andere onderduikers gepakt. En Eddie konden ze niet vinden. Dus dat soort details ja. heb ik leren kennen en meer begrepen hoe zwaar het geweest moet zijn. Ja. Het is een uh, mooi, mooi fraaie, uh, hele mooie film geworden. Foto Eddy vanaf uh, zondag 24 november te zien op het uh, documentaire en filmfestival het ITVA. En de NTR zendt het documentaire dinsdag 10 december uit in het Uur van de Wolf. David de Jong, dankjewel. Dat je hier was. Ah, gedaan. en uh, over de film wilde vertellen. Gaan wij naar de 80 seconden? U weet, elke week geven wij een uh, talent een uh, 1 minuut en 20 seconden te, te vullen. Vandaag een zeer jonge pianist die vanaf zijn zesde al achter de piano zit. Een talent is het zeker. Sinds twee jaar studeert hij op de uh, School voor Jong Talent van het uh, Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En vandaag is hij in Amsterdam om voor ons te spelen. De 80 seconden van. Joshua Saldi. dat zei het ook. Bach zag dat het goed was. Ja, Joshua, ga heel even zitten. Voor even even één, één vraag, denk ik. Dat ik dat maar. Je speelt al vanaf je zesde piano. Uh, weet je nog waarom je destijds voor dat instrument hebt gekozen? Niet voor een piccolo of een hobo bijvoorbeeld? Ja, toen ik drie jaar was. Dan kreeg ik voor mijn verjaardag een klein pianospel speeltje ja. en daar speelde ik de hele tijd op. Ik praatte de hele tijd zo, over zo'n zo'n pingelding. Ja, zo'n uh, pingeldingetje. Ja, echt waar? En en ik kon, ja, ik kon er maar niet over ophouden. Dus toen gingen mijn ouders en ik toen ik zes jaar was naar het Zeekens Stuitermeer voor een open dag. Ja. En zo is mijn liefde voor een piano begonnen. Ja. En is er een iemand, een, een, een pianist van, van wie je zegt... dat is mijn grote voorbeeld? Ja. Murray Pariah. Of... Murray Serieus, ja. ik dacht, dat, dat, dat, ik hoorde het, ik denk Murray Pariah. <laughs> ja, goed. Uh, ja, nou, dat, uh, dan wens ik je veel succes met de, de competitie. Want je, je speelt in competitie. Ja, oipf competitie ja. ja. Goed. goed. Dinsdag 19 november speelt Joshua namelijk... op het uh, IPF Piano Competition, Young... Pianist Festival 14 november gestart. Tot en met 24 november te zien uh, in het muziekgebouw aan het eind En te volgen via de website klassiek.afro.nl. Dankjewel dat je er was. Kornel Maas, vanavond Opium Televisie met onder andere Tim Knol en verder. Juist, yes, ja, heel veel muziek en heel veel radio. Zal je plezier Tim Knol inderdaad met dat fraaie album... dat een beetje midden is van de Beatles en de Verve. Uh, Frits Spits neemt afscheid van Tijd voor Twee... en van een groot radioteper. komt hij over praten. Eefje de Vissen zingt en Sylvia Toot is er ook. En dat gaat dan onder andere ook weer over... dat Jong Pianist Festival waar jij het net over had. Dus mm -hmm. veel muziek en taal en, uh, en vreugde op de zaterdagavond. Heel fijn. En radiotelevisie grijpen zo prachtig in elkaar. Dank je wel. Veel plezier vanavond. Dank je A.L. Snijders en David Jong en Joshua... voor hun komst naar Opium. Opium.Avo.nl is ons mailadres... Wilt u, mocht u willen reageren. En volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan uh, onder andere uh, Hani Abu Assad, de filmmaker hier te gast. En uh, Jody Piper, de achtergrondzangeres. Uh, dat heeft alles ook met het ITVA te maken. En Dana Linsen, met haar ga ik ook de films op het ITVA bespreken. Uh, volgende week dus, rond uh, deze tijd. Nee, dan beginnen we gewoon om half drie. Half drie, half vijf, radio 1. En vanuit de Lamar in Amsterdam. Uh, uh, Alvast een fijne weekend gewenst. Straks na half vijf het Sportforum. Uh, dat wordt gepresenteerd door Arno van Meulen. En die gaat ongetwijfeld napraten over die wedstrijd, toch? Gebeuren. We gaan terug doen we op de is het van overal 5. Dit is radio 1. In buitenwijken van de Libische hoofdstad Tripoli zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen rivaliserende militieleden. De gevechten volgen op de geweldsexplosie van gisteren. Daarbij kwamen meer dan 40 mensen om, honderden raakten gewond. Leden van de militie uit de stad Misrata zouden zijn opgerukt naar Tripoli, ze zijn in gevecht geraakt met lokale militieleden. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd... niet ver van de plek waar gesproken zal worden over afspraken met de VS. Een zelfmoordenaar in een auto reed in op een legerpost... op zo'n 200 meter van de grote tent... waar donderdag de vergadering van stamoudsen, de loya jurga, wordt gehouden. Zeker één militair kwam om het leven. In het centrum van Amsterdam zijn enkele honderden demonstranten bijeen om te protesteren tegen Zwarte Piet. De demonstranten dragen spandoeken en luisteren naar toespraken op het Beursplein. De protest verloopt vreedzaam. In Groningen bij de officiële intocht van Sinterklaas waren geen protesten tegen Zwarte Piet. Het Nederlands elftal heeft de oefeninterland tegen Japan met 2-2 gelijk gespeeld, voor Oranje scoren Rafael van der Vaart en Arjen Robben. Dinsdag is er in de Arena een oefenduel tegen Colombia. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Het geldt immers. Grijs en nevelig was het vandaag, alleen het noorden had wat zon. Vanavond en vannacht ontstaat er vooral in het zuiden weer mist. In de rest van het land is het bewolkt en in de loop van de nacht gaat het ook wat mot Het koelt vannacht af naar een graad of 7 in het noorden tot rond het vriespunt in Limburg. Morgen ligt er een zwak front over het noorden van het land en dat levert een bewolkte dag op en vooral in het noorden motregent het ook. In het zuidoosten van het land is het ochtends mistig, smiddags trekt de mist wat op maar het blijft bewolkt. De temperatuur komt uit op zo'n 5 graden in het zuidoosten tot een graad of 10 in het noordwesten van het land. Er is morgen weinig wind, vooral ochtends is het wind stil en smiddag staat er een zwakke oostenwind. Maandag is het droog en relatief zacht met een graad of 10 en zijn wolkenvelden, misschien een enkele opklaring. Dinsdag trekt een koufront over en dat levert wat regen op. Na dinsdag wordt het kouder met overdag temperaturen rond 5 graden en s'nachts lichte vorst. Woensdag is er kans op buien met hagel of natte sneeuw. AMB ah, verkeersinformatie met vooral veel vertraging bij Bergen op Zoom op de A4 en de A58 richting Antwerpen en Vlissingen. Tussen Bergen op Zoom Zuid en Hoge Heide staat 4 kilometer door werkzaamheden die daar het hele weekend duren. En die file geeft bijna een uur vertraging. De A67 vanuit Eindhoven naar Venlo daar zijn ze bezig met bergingswerk. Tussen Asten en Liesel staat 3 kilometer. De rechterrijstok is dicht. Langs de met Vermeulen. Goedemiddag, welkom bij de sport. Voordat we uitgebreid terugkijken op Nederland-Japan, gaan we eerst even schaatsen. Want de derde dag van de wereldbekerwedstrijd Shorttracking Colonna is net ten einde. Toernooi in Colonna, dat tevens geldt als kwalificatie. Toernooi voor de Olympische Spelen leverde wisselde resultaten op voor de Nederlandse Shorttrackers. Na het behalen van de diverse startplaatsen voor de Olympische Spelen gisteren... en eergisteren ging het vandaag weer om de individuele prijzen. Op de 1500 meter werd Lara van Ruiven in de kwartfinale uitgeschakeld. Jorien Termos haalde de halve finale wel. Maar toen, Joris van den Berg, wat gebeurde er? Toen verdween ze ziek uit het toernooi, Arno. Uh, Jeroen Otter, de bondscoach, besloot Ter even op non-actief te zetten. Ze heeft het heel druk gehad vorige week in Turijn. En ook deze drie dagen al in Colonna, omdat zij zich verantwoordelijk voelt... met betrekking tot het behalen van die startbewijs voor de Olympische Spelen. Dat gaat allemaal prima trouwens. Hoor. De Nederlanders hebben er voldoende afgedwongen inmiddels. Maar Jorin Termors is een beetje ziek geworden ook. Ze werd zwakker en Otter heeft gezegd... we halen hier vandaag uit het toernooi geen 1500 en 500... dus voor haar deze zaterdagmiddag. Want ze moet morgen toch nog wel even vlammen op de aflossing we even luisteren naar bondscoach Jeroen Otter, die dus wil dat Termors, wat je al zei, morgen, ondanks haar ziekte, in het belang van heel Nederland, toch gaat rijden. Um, omdat de relay, uh, we staan nu in de top 8. we halen die Spelen wel, maar dan gaat het meer ook om, de, nou ja, tegen wie komen we uiteindelijk op de Spelen uit? Uh, de, de, afhankelijk van de ranking die we na vier World Cups hebben, wordt er een, uh, uiteindelijk de opmaak voor de Spelen, de halve finale gemaakt en ja, daar wil je ook geen risico in nemen. Maar Ter was niet het enige slachtoffer bij de vrouwen vandaag. Ja, er was een enorme val in de halve finale met Elise Christie, de blonde Britse... de hoop van Groot-Brittannië op short track medailles in Sochi. Ze ging onderuit met Fontana, dat is een heel sterke Italiaanse... en Alan Kim uit Zuid-Korea. Dat was een enorm spectaculaire val... Niemand raakte daarbij echt gewond. Christy lag er wel bij te huilen en werd met een brancard afgevoerd. Maar uiteindelijk mocht zij nog wel naar de finale... omdat ze dus door een ander te val kwam. Maar die ging ze niet schaatsen en die finale werd natuurlijk gewonnen... door het andere Koreaanse fenomeen, Shim. Bleef bij de mannen wel iedereen op de been, of ook daar ongelukken vandaag? Nee, ook ongelukken. Er waren krankzinnige valpartijen in de race van Shinky Knecht. Dat was de halve finale waarin hij uitkwam. Eerst ging de grote Canadees Charles Amelin onderuit... met een Amerikaan Kruger. En even later, toen Knecht nog met twee andere streed... om de eerste twee plaatsen, werd Knecht geschept door de Rus Elie Stratov. En daarbij vielen ze ook weer op die Kruger die net overeind was gekrabbeld. Die ging nog een keer met zijn hoofd tegen het ijs. Shinky Knecht raakte daarbij niet gewond en hij naar de finale. Maar daarin zag je hem een beetje na een heel goede start. Hij ging goed weg, reed op kop en toen zakte hij in één keer. Hij zegt zelf dat het door een gebrek aan scherpte komt... wedstrijdritme na die knieoperatie zag je hem wegzakken naar de zesde plaats. Hij is uiteindelijk vierde geworden... en de Amerikaan J.R. Chelsky wist de race te winnen. Even luisteren naar Sinky Knecht, die dus bij de wereldtop zit...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 Of liep de 500 meter? Dat is niet de Nederlandse afstand. He. Je moet daar echt specialist voor zijn. En niet dat Nederlanders dat niet zijn. Maar op dit moment heb je in Nederland niemand die aan de wereldtop kan tippen. Van der Wart stelde teleur. Dat doet hij al langer in kolomna. Hij ging er in de achtste finale uit. Van Ruiven, je noemde haar net, kwam tot de kwartfinale. Dat was best knap. Daan Breesma bij de mannen in de kwartfinale. Maar de afstanden werden gewonnen door Meng Wang. Dat zal niemand verbazen. Zij is absoluut top op de 500 meter bij de vrouwen. En bij de mannen ging de overwinning naar... Aan een Rus van Zuid-Koreaanse komaf en hij won voor zijn landgenoot Grigorev. Wat kunnen we morgen nog verwachten in Kolomna? Uh, Zoals gewoon ook op de slotdag, de duizend meter. Dat is een mooie Nederlandse afstand met weer kansen voor... misschien wel uh, Jorien Ter Mors. als ze van start gaan. Ze kijken hoe ze de nacht doorkomt. Ze is niet doodziek, maar ze moet herstellen... en haar krachten met name sparen voor de aflossing... die dus ook bij de mannen en de vrouw op het programma staat. En bij de mannen op de duizend meter drie Nederlanders in actie... met onder meer het fenomeen. Gaat dat zien? Want het is altijd een hoge amusementswaarde... als hij op het ijs staat, Shinky Knecht. Dankjewel Joris. Graag gedaan. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over de sportactualiteiten. Het Sportforum dus met Theo Rijtsma, senior commentator bij Fox. Mark van Intem van de NOS. Nando Boers van NuSport en schrijver van veel sportboeken. Heren, we hebben jullie gevraagd om een moment te bedenken van de afgelopen week. Sommigen op de valreep volgens mij. Mark, <laughs> maar toch, moment van de week... Ja, dan kies ik toch voor het doelpunt van Cristiano Ronaldo gisteren tegen Zweden. Met name ook omdat de tweestrijd tussen Ibrahimovic en hem ongelooflijk gehypt is, uitgelicht is deze week. En hij vooralsnog deze strijd beslecht heeft in zijn voordeel. We komen er later zeker nog op terug op de wedstrijden van gisteravond. Nando, jij... Mijn moment was donderdagavond toen de laatste nusport bij de meeste mensen en ook bij mij thuis in de bus viel. Het magazine houdt op te bestaan. Ik vind het niet heel fijn. Maar het is wel het moment voor mij van de week. En ik hoop ook voor een paar duizend andere mensen die nog trouwe lezers waren. Ik hoop dat ze heel veel plezier nog hebben met het laatste nummer. Waar we ons best voor hebben gedaan. En dan vanaf volgende maand is Nederland een land zonder sporttijdschrift. Dat vind ik vrij treurig. Ja, zwaar er nog. Ik heb hem gelezen. Um, het is een, uh, een trend. Uh, veel jongens sportsjournalisten sowieso zonder werk. Veel bladen die uh, verdwijnen. Football International dat het heel erg mo moeilijk heeft. Um, Natuurlijk, je eigen belang, maar ook maak je nog zorgen over sowieso het feit dat er heel veel banen verdwijnen in de sport? Ja, juristiek. nee, natuurlijk. Dat is, kijk, uh, dat ik mijn baan, ik bedoel, ik kom er wel overheen, lieve luisteraars. Maar ik, uh, het, is, het is meer dat we gewoon niet meer, blijkbaar vinden we het dus in Nederland niet meer belangrijk. of mensen vinden, stellen er geen belang in om verhalen te lezen over sport. Lange verhalen. Uh, die zijn er, ik bedoel, we kijken op onze mobiele telefoon naar, de, naar het nieuws, uh, wie er gescoord heeft gisteren. We lezen op Twitter een uitspraak van René van der Gijven bij RTL 7. En, en, en dat is blijkbaar voldoende. En dat vind ik wel uh, treurig. Uh, je kan zeggen, oh, dat zijn leuke verhalen. Maar er staan soms ook wel hele belangrijke verhalen in, in tijdschriften. Uh, uiteindelijk zijn ook sportjournalisten gewoon journalisten... die de vinger aan de pols houden. Ook bij Ajax, bij het Nederlands Elftal. Over het wielrennen en doping. Uh, daar hebben we ook ons best voor gedaan. Maar blijkbaar is er iets... Of wij hebben het heel verkeerd gedaan, of mensen hebben geen geld meer, of een combinatie van alles en nog wat. Maar het stemt mij in ieder geval treurig. En ja, voor de journalistiek vind ik het ook niet goed. Uh, er staan gewoon weer mensen op straat. Theorijsma, wat viel jou op? Nou, ik heb maandagavond bij de BBC Djokovic zien tennissen tegen Nadal. En alhoewel ik uh, niet zo'n uh, echte tenniskijker ben, ben ik hierbij uh, blijven zitten. Dat was een schitterende partij. En ik vond die Djokovic uh, waanzinnig sterk en waanzinnig goed, te zagen. Dus een, een niet-tennisliefhebber heeft zich vermaakt met een prachtige tennis. -plein. Ja, maar ik hou wel van sport. Topsport, ja. En topsport werd daar op een geweldige manier bedreven. Als je Nadal kunt laten zoeken van de ene kant van de baan... naar de andere kant van de baan... en daartegenover staat dus iemand die dat veroorzaakt... ja, dat vond ik uh, buitengewoon. We gaan uh, beginnen met uh, voetbal. Uh, Nederland-Japan. Het is koud afgelopen, de wedstrijd eindigde in 2-2. Uh, Mark van Hintermeer eerste de reactie. Wat vond je eigenlijk van, uh, van de wedstrijd? Ik vond de eerste helft echt genieten. Een, een heel sterk Nederlands helftal. Wat mij vooral opviel was weer de enorme gedrevenheid... die ze toch ten toon spreide. Het heeft ook te maken met, met Louis Verhaal denk ik. Die zijn manschappen toch steeds ja, tot op het bot weten motiveren. Ook in een niet zeggende oefenwedstrijd. Want zo is het wel als je gekwalificeerd bent tegen Japan. En met name een, een hele belangrijke rol... en een hele goede rol voor, voor Van der Vaart en Robben. Laten we even luisteren naar de hoogtepunten van de wedstrijd. Terwijl er nu ook tekort de bal is, van de vaart moet profiteren. Nederland op 1-0 komt, ja zeker. Japan knoeit achterin, van de vaart zit er tussen. Schitterende paas nu van van de vaart naar Robbe. Die het strafgebied nu binnen gaat lopen. binnen kruipt ruimte om te schieten. Oh, wat, wat een heerlijke goal van Ayer-Robbe, 38 minuten. Het is 0-2. Het is een fout van Nigel de Jong. Waardoor uh, de uiteindelijk uh, man die uh, op het scorebord staat, Osako heet. Hij scoort uh, in uh, de slotfase van de eerste helft. Dus ook komt de spanning weer een beetje terug. Ongelooflijk, maar waar? Wat een goede aanval van Japan, zeg. Goedemorgen, wat een goede aanval. En wat staat Nederland ongelooflijk te stuntelen? Na afloop sprak Bert Maalderink met de bondscoach Louis van Gaal. Ben je erg geschrokken in de tweede helft?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 strategie van Japan, uh, nog meer druk zetten... maar wa waar het om ging is dat wij geen antwoord hadden... op uh, Kakawa en Kakitani. En Kakawa liep uh, niet op de linkervleugel, maar die liep ook in het centrum. En uh, wij konden niet meer on onder die druk uitvoetballen. Dus Japan had steeds meer de bal. En uh, daardoor hadden ze man meer over op het middenveld. Dat is ook de reden waarom ik van de vaart wissel. Want van de vaart is natuurlijk aanvallend... De meest geschikte uh, speler van dit trio. Eh, laat ik het dan maar weer Dit trio noemen, want anders krijg ik de volgende keer weer op, op uh, boterham. En daardoor uh, zette ik De Guzman in. En uh, ik zette uh, Lens in om uh, een ontsnapping te hebben met die lange ballen. Uh, die er misschien overeen uh, vallen en waardoor Lens veel meer dreiging hebt. En Memphis de Pai ook, omdat die snelheid paard aan vaardigheid.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 Theo maar je zat af en toe te lachen... en zeer geïnteresseerd te luisteren naar het orakel... de bondscoach Louis van Gaal. Wat vond je van wat hij allemaal vertelde? Nou, het was moeilijk om te volgen. hoor, want ik, De Japanse ik die namen was, vooral. Uh, ja. Ik kijk toch wel anders naar zo'n wedstrijd. Uh, gelukkig maar, denk ik dan. Want anders dan had ik misschien ook een heel uh, papier vol geschreven. Ja, maar, ja, Ik heb zitten kijken vanmiddag meer gewoon en geïnteresseerd. En dan zie je inderdaad dat Japan het Nederland uh, moeilijk kan maken. En eigenlijk wel licht had kunnen winnen in de tweede helft. Dat was ik wel met uh, Van Gaal eens zo aan het eind. En de rest, ja, dat moet ik allemaal nog maar eens na gaan kijken of dat werkelijk klopt. En of het is meer zijn werk trouwens, om er zo over te denken, dan mijn werk. Ik heb een aardige wedstrijd gezien. En ik zie dat Nederland niet zo sterk is dat het over Japan heen walst. Had je dat... dat verwacht dan? Nou, ik had wel verwacht dat Nederland van Japan zou kunnen winnen. Dat denk ik nog altijd dat een Europees land van een Aziatisch land wint. Dat bleek in dit geval dus niet het geval te zijn. Uh, ik heb ook wel een kans van Sim de Jong gezien waarbij ik dacht... van ja dat is dus geen spits die heel snel op die, die, die paas anticipeert. Zo zijn er kleinere dingen die je wel ziet... en je zit uh, je af te vragen of die verdediging nou wel goed in elkaar steekt. Maar essentieel vind ik... Nederland had bijna verloren van Japan... En dat Van Gaal dat uitlegt op dit moment... van we hebben nog vele dingen om te, over na te Leermoment. denken... en dan aan te werken en leermomenten... ja, dat vind ik gelukkig, want dan, dan kan er misschien nog iets aan gebeuren. Ja. Nando, je zegt van jezelf, ik ben geen uh, voetbalvolger misschien... maar je kijkt er natuurlijk wel met veel interesse naar... en zeker naar Van Gaal. Wat heeft zo'n bondscoaster altijd moeite als een journalist hem aanspreekt op een speler? Uh, in dit geval Nigel de Jong. Bert Maalderink bedoelt het eigenlijk nog niet eens... In negatieve zin, maar oké, okay, de naam valt en meteen zie je dan een reactie van de bondscoach... die verstart. stekelig is, verstart. Nou ja, omdat hij waarschijnlijk ook weet wat het effect is. Uh, als hij uh, meegaat in het noemen van een naam. want dan is de kop, uh, staat Nadia de Jongen volgens mij wel weer in de kant. en dan heeft Nadia de Jong het weer gedaan. En ik snap ergens wel dat hij. tenminste, ik denk te snappen... Ik ben heel voorzichtig hoor, als het over voetbal gaat. maar ik denk te dus, snappen, want ik heb hem nog nooit uh, langdurig gesproken van gehaald... dus ik ken hem ook niet zo goed. Maar ik snap, ik snap wel waarom dat vandaan komt... als je ziet waar, hoe... Uh, ik gaf het net ook al een beetje aan... Uh, in, toen het over nieuwsport ging... over die, de manier waarop de media op dit moment werkt... en de, en, en de sociale media dus ook... De, het explodeert in no time... is iets, een hype... En hij uh, zegt dan, uh, dat vind ik dan nog veel opmerkelijker, van ja, we hebben 2-2, dat is eigenlijk best wel goed. Uh, Theo zegt net, uh, ja, je hoort eigenlijk niet van zo'n land uh, te verliezen. Dit is het eerste verliespunt tegen een Aziatisch land ooit, als ik me goed ben geïnformeerd ja, door mijn collega van Nusport. Dat zeg ik er heel snel bij. Uh, de <lacht> laatste keer. En ik uh, bedoel, dat vind ik dan wel, daar zou ik dan iets meer op, hij, hij, hij kan er makkelijk mee wegkomen. En uh, dat hij dan zegt: uh, van ja, ik wil niet over spelers uh, praten. Nou, dat snap ik ergens nog wel. Ik bedoel, wij kunnen het toch ook zien. Vind je niet, Mark? Ja, maar, ja, maar uh... waarom? Ik, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant denk ik: van waarom zou je man en paard niet uh, mogen benoemen? Dat, als doet, bondscoach die, dat, coach dat zijn. doet hij soms ook wel eens, toch? Ja, ik vind dat dat mag. Ik bedoel, het zijn topsporters. Hij doet dat toch wel intern, neem ik aan. Ja, ik zit intern, nu, ik, ik, dat ik, sowieso. Ik, ik zit nu de, de, de bondscoach. Ja. Maar ik snap wel waarom je het niet doet. Ja. Dat was de vraag. Van, ik begrijp ja. wel wat. Als hij daar nu op ingaat, dan gebeurt dat toch. Ja, maar iedereen ziet dat op TV, Maar. Het is inderdaad altijd. Er zijn altijd meerdere momenten in een wedstrijd. Uh, en dat was ook bij dit doelpunt uh, zo. Uh, Stefan de Vrij, die staat niet goed opgesteld. Die kan zeggen: ja, misschien moet Jan Maat nog iets meer naar binnen knijpen. Dus er zijn drie mensen altijd bij betrokken. Ja. Dan denk ik van ja, als je dat brengt als bondscoach uh, op een leuke manier. van inderdaad, nou, je moet daar die bal uh, niet in spelen. Stefan moet misschien iets anders gaan staan. Is er niks aan de hand? Heeft het dan te maken met dat die spelers zo uh, snel geagiteerd zijn? Want dat idee heb ik namelijk ook wel he? Dat ik denk: kom op jongens, in volwassen mannen. Ik bedoel, uh, volwassen wereld. Jullie willen dat bij jullie. Volwassen benaderen. En dan uh, zegt een bondscoach iets. en die is dan. dan zijn ze vrij snel zijn ze in de kuif gepikt. Zou dat wel mee te maken hebben? Nou, dat dat dan... geloof ik nou. niet. In dit geval zeker niet bij Van Gaal. Die, die noemt ook wel een man en paard. Mm -hmm. in de interne kring, daar ben ik van ja. overtuigd. Uh, maar goed, hij staat ook te doseren. en is altijd op zijn hoede. in een gesprek met, met, met iemand die, die zegt dat hij van de pers is. En, en ja, dat, dat, daardoor krijg je altijd een soort strijd. Aan de andere kant is het ook wel weer genoeg genoegelijk om naar te luisteren. Zeker als het Bert Maaldering is. Want die ontsnapt daar moeiteloos aan. En die, die blijft dan heus wel vrolijk en vriendelijk doorgaan. Maar je dus... ziet ze heel erg in woorden wegen. En dat maakt ja, het een soort mijnenveld. Ik vind maar, het wel, maar, vindt wel wat je zegt plezier. Het is wel leuk om naar maar, te luisteren. Maar, maar even terug naar de inhoud. Hè. Bert Maaldering zegt uh, tweede helft Nederland zonder Nigel de Jong. Dat zag er een stuk minder goed uit. Van Gaal uh, ontkent het in alle toonaden. Wat vonden jullie? Ja, ik vind, ik vind uh, dat hij daar wel enigszins gelijk aan heeft. Wie? Omdat, uh, vergaal, Welke, vergaal, vergaal, vergaal? Uh, maar ook Malerink. Want inderdaad, ik vond dat uh, Deli Blind... die dus op nummer 6 kwam te spelen... verschrikkelijk door het ijs zakte. Ik weet zeker dat Vergaal het ook heeft gezien. Uh, kijk, er wordt geacht van een controlerende middenvelder. Waarom is op... dat dan? Want bij Ajax gaat het wel goed. Ja, maar uh, in de Nederlandse competitie is het zoveel makkelijker. Want Ajax domineert uh, zeg maar uh, 80% van de tijd uh, uh, op het veld. Ja, en hier heb je toevallig te maken met een Japan... dat in de tweede helft op de helft van een tegenstander speelt... met diepgaande middenvelders. En uh, je zag dat Dele Blind daar heel veel moeite heeft... als, dus, uh, ja, als het op een tandje hoger uh, geschakeld wordt. Vind je dat ook, Theo? Ja, nou, het, ik vind het wel opmerkelijk wat er met Blind gebeurt uh, dit hele seizoen. He, eerst aan het begin van het seizoen werd hij toch nog eigenlijk niet helemaal vol aangezien. Dan vervolgens is hij de linksback van Ajax, uh, zonder uh, enig probleem. Dan wordt er uiteindelijk, de laatste, een paar weken geleden pas, uh, besloten om hem uh, daar op zes te zetten. He. Dan denk ik altijd, ik heb hem wel gezien bij de jeugd van Ajax... En dan stond hij in de achterste vier. En dat vond ik dat hij dat heel sterk deed. Ik ben niet iedere week gewezen kijken, dus ik kan dat ook niet beoordelen. Maar dat lijkt me eigenlijk zijn positie. Bij die laatste vier en daar van daaruit spelend. Datgene wat hij nu op het middenveld moet doen... ja, dat is een probeersel, wat de boer dus kennelijk uh, doet... en wat uh, Van Gaal nu eventjes heeft overgenomen... dat gaat rap hè? Met, met iemand uh, die... Te uh, snel vind je... Ja. Nou, ik weet niet. Ja, kijk, zij werken dagelijks met hem, althans zeker bij Ajax. Dus misschien hebben zij de gedachte van dat kan hij wel. Of dat, dat, dat, dat moet hij beter gaan uh, uitvoeren dan uh, Paulsen dat, uh, dat doet bij Ajax. Maar... In balbezit is hij natuurlijk fantastisch. In het positiespel is hij geweldig. Maar hij mist dat, uh, dat spritzige wat Nigel de Jong wel heeft. Weet je wel, om heel snel in het spel te komen: totaal verschillende, zijn mensen. Zijn totaal verschillende types. Kijk, Nigel de Jong is veel minder in de opbouw. Uh, Deli Blind is, is een betere voetballer. Zelfs op die positie, vind ik, dan, uh, dan Nigel de Jong. Maar hij heeft niet dat spritsigen. Duelkracht die Nigel de Jong wel heeft. En dat, ik vind dat dit Nederlands elftal meer heeft aan Nigel de Jong maar, op deze. Precies. Maar is dat niet een groot dilemma voor van Gaal, die uh, dit natuurlijk ook wel ziet. Maar zijn hart ligt natuurlijk meer bij een speler als Deli Blind. Want hij ja, kiest ja, natuurlijk hij is niet altijd. Achterlijk. Nee, hij is lang niet achterlijk. Maar je hebt het gevoel alsof Nigel de Jong zich misschien toch wel tegen de clip op zeg maar, in het Nederlands elftal moet bewijzen, wat hij goed doet, omdat Van Gaal natuurlijk liever met een ander type zou spelen. Van Gaal is al een hele tijd bezig om zoveel mogelijk spelers te zien. In alle, op allerlei plaatsen. En hij wisselt, en hij komt dus noodgedwongen met andere opties natuurlijk. Maar die kijkt naar met welke spelers hij straks naar Brazilië moet. En dat, dat, dat, nu leent hij zich nu natuurlijk ook weer voor het proberen. Dit nog eens eventjes. Hij weet wat hij aan Nigel de Jong heeft. Daar zal een fout tussen zitten, zoals bij dat doelpunt. Maar hij weet in grote lijnen natuurlijk wat hij daaraan heeft. Weet hij nu ook wat hij dan aan Deli Blind heeft op die positie meteen na vandaag? Gaat, nou, het zo, nou, gaat het zo snel? Nou, nou, na de wedstrijd. Maar ook gezien wat, wat hij natuurlijk gezien heeft in de trainingen en dergelijke. Het is belangrijk dat er spelers een paar dagen bij de groep van Van Gaal zijn. En daar beoordeelt hij dan op... En natuurlijk ook wat ze doen in de wedstrijden, dat, dat, dat is vrij logisch. Maar daar gaat hij zijn, zijn selectie op baseren straks... wanneer het moment werkelijk daar is. Ja, ik denk ook als je kijkt naar de samenstelling van het team... Uh, van Nederlands Elftal, en je kijkt naar uh, het centrum... Hè, de twee centrale verdedigers die toch zo belangrijk zijn altijd... ja, dan komen we daar gewoon tekort. En dan heb je meer aan een verdedigend blok... Hè, jongens die sterk zijn in het duel, zoals Stroopman en Nijssel de Jong... dan een voetballer op nummer 6. want je komt al achterin uh, kwaliteit tekort. Dat is, dat is dan toch eigenlijk hetzelfde wat Bert van Marwijk deed... Vier jaar geleden op het wereldkampioenschap. Door ja. te onderkennen dat de centrale verdedigers... Heitinga en Matthijsen niet van wereldniveau waren. En daar Nigel de Jong als zeg maar, een verdedigende middenvelder voorzetten, Maar die had ook nog Van Bommel. hè? Ja. Maar wat wil je daarmee zeggen Theo? Nou, dat dat dus een middenvelder is... die uh, wel een beetje ook een baas is op een middenveld. Strootman niet dan? Strootman uh, was de secondant van Van Bommel. Ja. Maar is die niet doorgeschoven? Nou, ik, Strootman zelf heeft geloof ik van de week een keer gezegd... van: ik ben ineens van niks uh, heel erg belangrijk geweest... en ik word beoordeeld door mensen die me misschien één keer op tv hebben zien spelen. Dus aan dat uh, risico waag ik mij niet. Ik heb hem ook veel te weinig gezien. Ik wil altijd wedstrijden zien, daar waar ik live bij ben... omdat je dan pas werkelijk kunt beoordelen wat er in een wedstrijd gaat. En niet op een paar uh, televisiebeelden. Hij is natuurlijk belangrijk, want dat bewijst zijn uh, succes in, uh, in Rome. Maar hoe goed hij is daar... dat weet. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. We, we hebben Fly en De Vrij gezien als centraal verdedigingsduo tegen uh, Japanse spelers die heel behendig, uh, klein en technisch waren. Um, moeten we ons hard vasthouden als we op een WK met deze verdedigers tegen een Japan zouden spelen? Ja, ik vind het vooral, ja, vooral. Absoluut. Dat kan, kan, kan het eigenlijk niet, vind je? Nee. Nee, het kan niet, nee. nee. Je ziet gewoon dat ze dan uh, toch uh, vooral met name wendbaarheid tekortkomen. En uh, op het moment dat er dan uh, ja, één op één gespeeld wordt... Hè, want die, dat deden ze wel heel slim. Ze gingen inderdaad meer naar het centrum toe spelen. Hè, en dan hadden ze ook de mogelijkheid om de bal sneller rond te laten gaan. En dan zie je dat in de één tegen één duels ja, deze spelers gewoon echt tekortkomen. Theo, eens? Ja, je moet er wel met z'n elven staan, hè. Dus je moet er ook met, uh, met centrale verdediger staan. En ja... Je hebt Martins Indy, maar goed, die, die is dus een beetje geblesseerd geweest. Ja, je hoort het te staan met, met verdedigers. Ik weet nog steeds niet waar hij heen wil. We gaan zo verder praten. Er is nog veel meer te zeggen over Nederland, Japan. Al was het maar een oefenwedstrijd. En dat doen wij zo naar de klok van vijf uur in het Sportforum. Tot zo.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 Minuten na je tijd zit jezelf in de locker en een biertje drinkt met die gast. De perstribune, morgen vanaf kwart over twaalf. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. be o k e m o m Boekenbon. Boekenbon. Geef een boekenbon als eindejaarsgeschenk.